nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap, skap die nou.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 Schepen doe je in de auto. Maar ook met de 538-app. Luister altijd en overal naar Radio 538. En WhatsApp rechtstreeks met de DJ's. De 538-app. Download hem nu. Ook lekker voordelig? 1 ster beter leven gyros met paprika. 500 gram voor met 3,59. Aldi. Al Na lang twijfelen weet je het zeker. Jij begint voor jezelf. Je inschrijving? Klaar. Je nieuwe website? Klaar.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 In Zwitserland hebben honderden mensen zich verzameld bij de bar in Crans Montana, waar afgelopen nacht brand was. Zeker veertig mensen kwamen daarbij om het leven. Eerder op de avond zat een kerk ook al vol voor een herdenkingsmis. Sommige mensen moesten staan om iets van de dienst mee te krijgen. Bij een grote brand in, Noordschaarwoude, in noord scharwouden in Noord-Holland zijn stukken van verbrande zonnepanelen verspreid. Ook ging er asbest de lucht in. Mensen in de buurt kregen het advies hun schoenen af te spoelen, zodat er geen asbest binnen in huis komt. Het vuur ontstond in een garagebedrijf en de brand is inmiddels onder controle groot feest in het Gelderse Tiel. Daar is vanavond de jackpot van de postcode loterij gevallen. Mensen die meespelen in de winnende postcode 4001 mogen samen bijna 60 miljoen euro verdelen. De deelnemers in de Didrik Vijgenstraat hadden ook de juiste letters in de postcode en wonnen ruim 1,8 miljoen per lot. En Gian van Veen heeft gestunt bij het WK darts. Hij heeft de halve finale gehaald. en won met 5-1 in van oud-wereldkampioen Luke Humphries. Op de wereldranglijst is van Veen nu Michael van Gerwen gepasseerd als succesvolste Nederlandse darter. Morgen speelt Van Veen de halve finale tegen de schot Gary Anderson. Er trekken buien over het land met soms een winters karakter. Daarom geldt code geel voor gladheid. Het komt af tot rond het vriespunt. Ook morgen winterse buien en 2 tot 5 graden. En dit was het nieuws op 538. Dankjewel. Wat een stunt even van die Van Veen. Hè? Mooi hè? Ja, dat vind ik wel tof. Vier minuten, bijna vijf minuten over elf. Goedenavond, 538 verkeersinformatie door Flitsmeister. Geen vertragingen, maar wel een flitser. De A20, daar staat hij Rotterdam richting Gouda bij Capella aan de IJssel bij 38.4.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 Ja mensen, eh, ook namens Evers en Co, namens natuurlijk... Eh, ja Henk, Henk, hallo Henk en Cobus eh, ja. ook natuurlijk. Eh, en Edwin hier, wij eh, willen eigenlijk zeggen... allemaal een eh, heel gelukkig, gelukkig nieuwjaar. Jazeker. Hier hebben die mannen acht tekens over gedaan hè. Martijn La <laughs> Olivia Dean komt eraan, man I need de dance match van Effort Jack, niet Vito, maar eerst hoor je Armin in the sky, we in was in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 Dream with me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 25, dus ik hoop dat jij dat ook achter de rug hebt. Nee, Olivia ging als een speer. Die was hartstikke succesvol met de dingen die ze deed. Alleen had ze wel... Ja, het, was een, het was een beetje te broeien bij, dus ze dacht, weet je wat? Misschien moet ik ook eens een liedje maken waar mensen kunnen dansen. Olivia Dien is namelijk met name een solzangeres. Een hele langzame liedje die ze maakt. Maar ze dacht, als ik ook eens wat up-tempo dingen aan mijn portfolio toevoeg... dan krijg ik misschien meer boekingen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Nu had ze in die tijd ook een scharrel... En die is, nou ja, goed, dat nummer ingefietst. Dat is een ja, super idee. En het is ook wel goed uitgepakt, want met Man I Need heeft ze de hele wereld in haar binnenzak zitten. En ja, treedt ze op. Ja, bijna vaker dan dat een, een jaar dagen heeft. Dus, missie geslaagd. Het is met z'n tweeën ook vaker leuker dan alleen ook, hè? Praktischer ook. Je kunt nog wel eens dingen splitten. De kosten, bijvoorbeeld. Daarover heb ik zo meteen een gouden tip voor je. Want we gaan binnenkort iets doen hier op Radio 50 Dat kan je een hoop geld opleveren of besparen. Het is maar net hoe je er maar kijkt. Maar ik ga je dat allemaal uitleggen zo meteen. Albert de komt er ook aan. El mismo sol. Maar eerst de check for de met de 50 Mash Rivers. Ja. wens je een fantastisch 2026. I'm um. en die grammar. Met de uh, Thing I Love. Leuk. En ja, wat doe je als geliefde? Dan split je de rekening. Toch? Vanaf maandag 19 januari. Hier met je rekening. Nou, wij houden het ook voor jou, dus laten we de rekening gewoon splitten. Wij betalen 100%, jij nul. Moet je hem alleen even uploaden via de site, 50.nl. En erbij even een voiceberichtje achterlaten... met daarbij het verhaal achter de factuur. En ja, hoe raar dat is, hoe leuker wij het vinden... Maar vertel het vooral. En alles is welkom, hè? het maakt niet uit. Maar upload je factuur. En vertel dus even het verhaal achter dat bedrag onderaan de streep. Ik bedoel, is je zwanger thuis gekomen van de buurtkat, Viel het tripje naar de dierenarts een beetje duurder uit? Uh, misschien heb je je vaatwasser moeten laten vervangen. Omdat er hier zoveel gedraaid heeft... dat er echt gaat in de deksel staat. Hoe dan ook, een bonnetje op snoren, Uploaden op 58.nl via de app. En dus even met een voice memo uitleggen... waarom je dat geld hebt moeten uitgeven. Hoor je dan je eigen bericht terug op de radio? Bel dan binnen een kwartier... Naar 0909 30538. Dat kan tussen 7 uur s ochtends en 7 uur s avonds gebeuren. Dus als je jouw verhaal hoort, meld je dan meteen en bevestig dan dat jij het bent. En als het allemaal lukt, dan betalen wij gewoon het hele bedrag tot de laatste twee cijfers achter de komma. Terug aan je uit. Ben je weer helemaal uit de kosten? Wel een klein detail. Ben je nou te laat? En we zijn streng. Dan gaat het bedrag waarvoor jij dus eigenlijk in de race was, in de grote pot. En op vrijdag 30 januari gaat die volledige pot. Dan naar beller nummer 538 die tijdens Evers en Co. naar de studio belt. Ja, ja. Dus dan weet je hoe het werkt. So high and, high and. Hier met je rekening vanaf 19 dollar. En oh. Ja. van Amsterdam komt eraan op van castle En ook Doubob zometeen meteen naar Nelly. Time to flash them keys and, and I, I'm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 Westhuis. Ah, nou, ik ben Martijn Lagrou. Maar toch, marshmallow en jelly roll nu. Radio 5, 3, het vervelend, hè? Die Emma erg. Ja, dan pak je soms even het verkeerde ding. Nou goed. Zometeen ook Damian de Vlieg op 538.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 Spoor je op 538 Tiesto, bring me to life Jouw hits, jouw 538 2025 al mee, maar 2026 is echt voor Chester New Year New Me. Helemaal terug naar zijn Transy Roots. En dat gaat het hele jaar zo door, waarschijnlijk. Door de Bring Me to Life op Radio 538. Je moet het nieuwe jaar altijd goed beginnen. Nou, ja, eigenlijk moet je halverwege het jaar ook goede dingen doen, maar een goed begin is het werk. Ik krijg een appje binnen van Nathalie die zegt: Mijn traditie voor dit jaar is blijven luisteren naar 538, ook op 2 januari, wanneer we om. Acht minuten voor negen ochtends vanuit Australië aan onze vakantie beginnen. Dat is toch geweldig. Fijne vakantie, stuur een paar fotootjes, maar niet te veel want er worden bij Jaloers. Miles Smith zometeen, Stay If You Wanna Dance op 538. Eerst Lady Gaga, met een classic operatie. Ja, from waiting.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 If you love me, you do anything for me vanuit Shuren op Radio 538. Het is iets voor 12. En dan is de 1 januari van 2026 en ook de enige <laughs> 1 januari van 2026. Even voorbij, joh. Gaan hard. Voor je te weten, het weerhoudt en nieuw. Uh, nee. Ik heb toch even de flash-forward-knop erbij gepakt. Want laten we even kijken naar de eerste uh, maandag van het jaar 2026. Want dan begint eigenlijk het normale leven weer. Dan zijn Tim, Rick, Niels en Florentine terug met de op de show Dan ga je meteen ook kans maken op kaarten voor de vrienden van Amstel. Dat lijkt me ook wel leuk om het jaar mee te beginnen. Dat je weet dat je die in de pocket hebt. We gaan dus rekeningen verzamelen voor hier met je rekening. Als je een factuur hebt waarvan je denkt, van, nou die zou ik graag terug willen. Uh, meld hem aan. Upload hem via de site of via de app en spreek ook even in als een voice memo wat dan het verhaal achter die rekening is. Kortom, er staat weer een hoop te gebeuren als zometeen straks op 5 januari het normale leven dus weer begint. Dus zorg dat je bij 538 bent en zorg dat je bij 538 blijft. Uiteraard ook voor de hits. Direct komt eraan, 90 Kids zometeen naar Martin Garrix en Jack's Told You So. So, okay. so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 Suicide Streets ablaze With candlelight A getaway Is all I ever wanted Thinking of what I did When I was a night.